Jon van Kamp met het NOS journaal Rusland bereidt zich voor op de bestorming van Kiev, dat zegt het Oekraïnse leger op Facebook. De Russen zouden bezig zijn met de voorbereidingen voor de inname van de Oekraï Oekraïnse hoofdstad. Op dit moment zijn Russische troepen bezig om Irpin en Bucha in te nemen. Twee steden die net buiten Kiev liggen. Van daaruit is het nog maar een paar kilometer naar de noordwestelijke stadsgrenzen van Kiev. Rusland rondselt Syriërs die bedreven zijn in gevechten in stedelijk gebied, schrijft de Wall Street Journal. Amerikaanse regeringsfunctionarissen melden aan de krant dat Rusland zulke soldaten nodig heeft nu het erop lijkt dat de gevechten zich naar de steden verplaatsen. De Syrische soldaten moeten onder meer worden ingezet voor de inname van Kiev. De regering van Japan praat met de Verenigde Staten en Europa over een verbod op de import van Russische olie. Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zoekt uit of het mogelijk is om de import van olie uit Rusland wettelijk te verbieden. Vanwege de besprekingen stegen de prijzen per vat naar het hoogste niveau sinds 2008, meldt de BBC. Het bedrag waarvoor automobilisten maximaal kunnen tanken bij onbemande pompstations moet omhoog. Dat vinden tankstationondernemers en bedrijven die betalingen verwerken. Nu geldt bij meerdere tankstations een limiet van 125 euro. Maar door de stijgende prijzen is dat niet altijd genoeg om de tank helemaal vol te krijgen. Automobilisten moeten daarvoor soms twee keer tanken. Bij de meeste pompstations is de limiet de afgelopen weken al verhoogd naar 150 euro. Rond deze tijd begint op 10 radiozenders tegelijk de landelijke actiedag van Giro 555. Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Luisteraars kunnen tot 9 uur vanavond een nummer aanvragen in ruil voor een donatie. Of direct doneren via de website radio555.nl. Ook de opbrengst van de sterblokken gaat volledig naar de hulporganisatie. Het weer, de dag begint hier daar met mist en lage bewolking... maar vrij snel breekt overal de zon door. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn ook alweer mensen die vertrekken van het strand vanuit uh, uh, Zandvoort. Op de N201 is dat te merken vanuit Zandvoort naar Hoofddorp... bij Bentveld, 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zanford heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht. Turn <laughs> Oh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 You want the girl with the small waist and the perfect smile Someone who's out every weekday in her dad's new car You tell me I shouldn't stress out, say it's not that hard Just got a feeling this will leave an ugly scar. If she says she's not a to worry about, then why'd you close your eyes? Down, upside down boy you turn me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 Een half uur geleden is op 10 radiozenders tegelijk de landelijke actiedag van Giro 555 van start gegaan. Het doel van de dag is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het weer op sommige plekken start de dag met mist en lage bewolking, maar later wordt het overal zonnig en het wordt maximaal 8 graden. with a broken heart. ¡Sí!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 Otra noche en Los Ángeles, de aquí no salgo. En tu chara esperando que tú me escribas algo. Esta vida es buena, no la niego. Sin embargo, de que tú no estés conmigo, con la culpa cargo. Vuelve, que el café se me enfría. Perdona lo infantil, por un tiempo de rebeldía. Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto, porque en la foto demuestra yo se suponía.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 Te espero aquí, otra noche en el ley, otra noche en el ley, y aunque esta huida me gusta, sin ties algo injusta. Ganas no me falta de llegar, la vida loca case va y sigo aquí, esperando por ti, otra noche en el ley, otra noche en el ley. I'm mm -hmm. We'll Miss